Zes uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Op de camping van het festival Zwarte Cross is een dode gevonden. Wie het is en wat de doodsoorzaak is, kan de politie nog niet zeggen. De plek waar het lichaam werd gevonden is afgezet met hekken. De politie doet onderzoek. Het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde in Gelderland... begon gisteren en duurt tot en met zondag. Het is met zo'n 220.000 bezoekers... het grootste betaalde muziekfestival van het land. Voor de aardbevingsschade in Groningen is niet alleen de NAM verantwoordelijk, maar indirect ook de Nederlandse staat. Dat zegt de Hoge Raad in antwoord op vragen van de rechtbank Noord-Nederland. De rechtbank wilde weten hoe bepaalde regels moeten worden toegepast. Een echtpaar uit Groningen met schade aan het huis stelt niet alleen de NAM aansprakelijk, maar ook de staat. Volgens de Hoge Raad had de staat op de hoogte moeten zijn van de kans op schade door gaswinning. De rechtbank moet nu beoordelen of de staat na 2005 genoeg heeft gedaan om ernstige schade te voorkomen. President Ramaphosa van Zuid-Afrika heeft het parlement opzettelijk misleid over een gift van een bedrijf in 2017. Dat stelt de Zuid-Afrikaanse anticorruptiewaakhond. -anti Ramaphosa voerde dat jaar, 2017, campagne om leider te worden van regeringspartij ANC... De president, die zich naar eigen zeggen juist inzet voor corruptiebestrijding... ontkent dat hij iets verkeerds heeft gedaan. De Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Deelnemers konden tot zo net binnenkomen op de Via Gladiola... om in aanmerking te komen voor een kruisje. Vanochtend om kwart voor negen finishte een rolstoeler als eerste. Dinsdag begonnen 44.000 mensen aan de Nijmeegse Vierdaagse. 3000 vielen er de afgelopen dagen uit. Het weer nog toenemende bewolking. Vanavond in het westen wat regen. Morgen kans op flinke buien met onweer, hagel en windstoten. In het oosten is er ook wat zon. Het wordt morgen 22 tot lokaal 27 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 van ZFM.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 Slamming. I take you up to a place where you've never been, far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed, cause when you miss the boat you're gonna be stressed. Yeah, 3, 2, 1, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it, cause I feel for you when I show for it. s b a y n c if you wanna have fun you better call me. Get down, get down to my sound, I'm in town.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 Wat de fuck? What the fuck, Johnny, la gente muy loca. What the fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck,